Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt zo weer verder gepraat over de stikstofplannen van het kabinet. Zo'n anderhalve week geleden mochten de boeren als eerste aanschuiven bij onderhandelaar Johan Remkes... En over een uurtje zijn verschillende milieuclubs aan de beurt. Die gaan er net als de boeren stevig in. Maar waar veel boeren de plannen te streng vinden... vinden deze organisaties juist dat er niet moet worden onderhandeld. Nee, we moeten gewoon door die hete, uh, door die hete brei heen, door de zure appel heen bijten. Uh, het, het veebestand moet gewoon drastisch omlaag. Een heel aantal boeren moeten stoppen. En de boeren die blijven moeten op, op duurzaam overgaan. En een alternatief is er niet. Nou, Vandaag is het nog niet klaar voor Remkes. Later deze week en volg. Volgende week heeft hij ook nog gesprekken met onder meer bedrijven, banken, gemeentes en provincies. In Amsterdam is gisteravond een huis beschoten. Het gebeurde na een uit de hand gelopen ruzie. Op straat ontstond een vechtpartij waarbij iemand gewond raakte. Een ander zou toen een vuurwapen uit zijn auto hebben gehaald en op het huis hebben geschoten. De politie heeft nog niemand opgepakt. En R. Kelly moet zich weer bij rechter melden. De zanger wordt verdacht van het bezit en verhandelen van kinderporno. Ook zeggen zes mensen dat ze door hem zijn misbruikt... toen ze minderjarig waren. Eerder dit jaar werd R. Kelly in New York al veroordeeld... in een misbruikzaak. Hij kreeg 30 jaar en daar zou dus nog wat bovenop kunnen komen. Vanavond is de herdenking van het officiële einde... van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Dat is nu Indonesië en werd tijdens de oorlog bezet door Japan... De slachtoffers worden herdacht tijdens de ceremonie bij het Indisch monument in Den Haag. Een van de sprekers is acteur Bo Schneider. Misschien ken je hem wel van Spangas of Goede Tijden, Slechte Tijden. Hij gaat vertellen over wat zijn vader Erik heeft meegemaakt. Die was ook een bekend acteur en overleed eerder dit jaar, vertelt collega Denny Simons. Erik Sneijder is geboren in, in Jakarta, Batavia toen nog. Hij uh, heeft met zijn moeder en zijn broertjes in een Japans interneringskamp gezeten. En uh, nu zal uh, Boos Sneijder er dus uh, alleen staan... en het verhaal van zijn vader verder brengen, verder vertellen... en ook stilstaan bij nou, hoe belangrijk het is om te leren van uh, lessen uit het verleden. De herdenking begint vanavond om 7 uur. Het weer nog een echte plakdag. 27 tot 29 graden en behoorlijk broeierig. Af en toe wolken en af en toe zon met ook kans op pittige regen en onweersbuien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er van de hart van de ANWB. Op de N200 Haarlem-Zandvoort drie kilometer file tussen Overveen en Alkmaar. Alle parkeerplaatsen in Zandvoort zijn bezet. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is zin in ZFM. Z met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort Hello, the sunny place for shady people A crowded room where nobody goes You can be whoever you want I'll be here in Oh I've been living at the chateau Shirt and dry, but I should really go home I don't even know I'm a day Won't leave here. Frightened by my own reflection. We hebben genoten van een mooi stukje muziek. Jammer, wat heb je deze keer uitgekozen? Plastic Hearts van Miley Cyrus. En dat is een van de nummers. Ik probeer altijd een beetje in het tweede uur te beginnen met een... Uh, ja, gewoon een liedje wat je lekker kan instarten. En dat is er eentje van. Dus, nou, ja. het gaat over... En verder is het een heel goed album, maar ja. En het gaat over Plastic Hearts en dat komt uh, heel goed uit. want We oh, gaan ja. uh, praten met Helene uh, uh, Vollers, als het goed is. Ja, hoi, goedemorgen. Goedemorgen, fijn dat je de radio bent. Bedankt voor het uh, komen op, uh, in de, on onze uitzending. <laughs> um, en ja, we, we hadden het net over plastic hearts, maar er ligt ook allerlei andere troep op het zand. Maar voordat we dat gaan doen, um, ik hoor, ik hoor niets eigenlijk, maar ik hoor dat andere mensen horen dat er uh, geheid wordt in de zeebodem. Ja, dat klopt, inderdaad. Ja. Nou, en uh, toevallig heb ik uh, van de week op de televisie een programma gezien waarin uh, inderdaad over uh, geluidsoverlast voor uh, uh, zeedieren, uh, overigens niet alleen zeezoogdieren, maar ook alle andere uh, vissen uh, gesproken werd. Uh, uh, wat is er precies aan de hand? Nou ja goed, we hebben natuurlijk uh, ja een uh, groot klimaatdoel te realiseren. Ja. En we moeten gewoon heel erg snel moeten wij over gaan stappen naar een, ja, naar een, een duurzamere vorm van energie. Ja. En uh, windmolens, of dat nou op land is of op zee, zij bieden nou eenmaal de beste mogelijkheid momenteel om die duurzame energie te leveren. Dus er wordt nu ontzettend veel ja, geheid op de dus het. het uh, ...op de palen slaan, de palen in de zeebodem slaan... ...om maar zo snel mogelijk die windmolenparken te kunnen realiseren op de Noordzee. Ja, well, tot, tot zover uh, snap ik dat. Als er uh, in zand voor iets in de woningnood gedaan moet worden... ...moeten we ook uh, heien, dan dreunt het een beetje. Uh, maar het, het heeft dus uh, vervelende consequenties voor de, uh, het leven in het zee. Ja, inderdaad, ja. En dat is inderdaad ook een punt waar Stichting de Noordzee zich ook openlijk uh, toch wel zorgen over maakt. Ja. Ik bedoel, uiteindelijk zijn, zitten er ook hele goede ecologische kansen aan windparken, dus laat ik dat ook even uh, vooral voorop stellen. Want er, wordt ook, uh, er mag geen visserij en vooral geen bodemboerende visserij plaatsvinden in windparken. En dat op zich is al een heel groot pluspunt voor de onderwaternatuur. Ja. Maar het bouwen van die windparken voornamelijk... ...dat levert gewoon enorm veel um, geluidsoverlast op. En er is al heel veel geluidsoverlast op die Noordzee. Want er gebeurt gewoon heel erg veel. Er is veel scheepvaart, er is veel nou, is olie en gas... ...er is zandwinning, er is nou, visserij natuurlijk. En nu worden daar ook nog eens uh, worden er al die windparken gebouwd. En dat, is, dat levert gewoon bijvoorbeeld gehoorschade op aan heel veel ja, uh, zeezoogdieren ...zoals bruinvissen of, of uh, zeehonden maar Ook aan gewone vissen. Het levert uh, verstoringsgedrag op. Want ze gaan dus deze, die gebieden mijden. En dat kan zelfs tot sterfte leiden. Daar maken wij ons wel zorgen over. En, en zorgt het dan bijvoorbeeld ook voor dat hier ineens uh, de zeedieren komen. te dus zwemmen die hier helemaal niet uh, horen te zijn. Vanwege die uh, uh, ontwikkelingen op zee. Ja, je hebt natuurlijk, kijk, dat noem je dan zeg maar hard substraat. Je gaat gewoon harde structuren, je gaat gewoon ja, infrastructuur bouwen op de Noordzee. En dat betekent per definitie dat je gewoon meer soorten gaat vinden die zich makkelijker kunnen verspreiden. Dat kan inderdaad gebeuren. Ja, dat gebeurt overigens ook al eeuwenlang. Hè. Ook met schepen komen er al van allerlei soorten uh, worden verspreid via de schepen zelf, ja. maar dat kan inderdaad ook gebeuren en dat is een ander inderdaad ecologisch risico, zoals wij dat noemen, uh, de verspreiding van in dit soort invasieve soorten, exoten. Ja, maar aan de andere kant is het natuurlijk wel dat als het windmolenpark eenmaal gebouwd is, dan, dan hebben we natuurlijk wel veel zegeningen. Dan mag daar niet gevist worden, uh, daar, je moet binnen een bepaalde afstand mag je niet varen van die windmolenparken. Dus dan is de rust een beetje teruggekeerd. Uh, nou, je hebt natuurlijk altijd nog wel het continue geluid. Dat hoor je natuurlijk ook van de windmolens op land. Ze maken gewoon wel geluid. En uh, nou ja, goed, we hebben natuurlijk heel veel geluidsstoornissen ook op land. De wilde snelweg levert ja. ook veel geluid op. Maar dat doet natuurlijk, zo'n windturbine doet dat ook. Die, die draait rond en er, ja, er, is, er is ook bijvoorbeeld elektromagnetische straling. Dat komt van die kabels af. Want zo'n windpark moet natuurlijk wel uh, bekabeld zijn om die elektriciteit vervolgens weer naar... Ja land te vervoeren. Ja. En daar komt ook dus straling vanaf. En dat zul je gewoon gedurende het hele, ah. ja, de hele levensduur van zo'n windpark, zul je dat soort zaken behouden. En dus moet er ook heel veel onderzoek komen. dat Wat er al ook ja. gebeurt trouwens. En daar strijden wij ook echt voor om dat nog verder uit te breiden. Zodat we een betere ecologische kennis krijgen over wat nou eigenlijk die, die effecten zijn en in hoeverre ze ook gewoon erg zijn. En wat we daar dus mee kunnen doen. Ja, nou ja, inderdaad, windmolens zijn nu de beste optie om, uh, om bepaalde klimaatdoelen te behalen. Alleen het probleem is een beetje met die klimaatdoelen volgens mij... dan liever niet in mensen achtertuinen en op zee heeft het ook weer allerlei uh, effecten. Uh, ja. Vanuit jullie, de Stichting de Noordzee, wat kan er zeg maar... Ja, ik zeg niet nu, maar een beetje nu alvast naar gekeken worden... dat het bij een volgende aanleg van windmolenparken... Uh, misschien niet voor deze kust, maar ergens anders... Uh, dat dat beter verloopt... Uh, ...dat het gewoon beide kanten op werkt. Waar, waar denken jullie dan aan? Ja, nou kijk, wat wij, waar wij voor staan is zeg maar een, een dubbel doelstelling. Wij willen en meer windparken op zee, want het is duurzame energie... ...maar we willen ook en meer bescherming voor die natuur. Want die natuur die doet het momenteel ook niet heel erg goed. Dus we zijn heel hard bezig samen met die windenergiesector um, en ook met de overheid om inderdaad hier oplossingen voor te zoeken. Nou, we zijn bijvoorbeeld bezig dat de energiesector, en of je het nou hebt over olie en gas of over uh, duurzame energie, dat zij bovenwettelijke best beschikbare technieken gaan inzetten. Dat zijn dus de best beschikbare technieken, ja. maar dan een plus op de natuur. Dus dat je bijvoorbeeld meer natuurinclusief uh, ontwerp gaat maken van zo'n windpark. Uh, waarbij je dus meteen vanaf aan de voorkant die, die natuur meeneemt. En dat gebeurt dus ook al. Daar zijn we in Nederland eigenlijk best wel heel erg goed mee. En ook best wel een rolmodel voor andere landen. Dus dat is echt heel goed. Positief nieuws. Um, ja, je kunt ook denken ja. aan andere, andere soorten technieken. Je, bijvoorbeeld blue piling. Dat betekent zeg maar dat ze met op, op ja uh, hoge druk gaan ze dan water in het zand spuiten, waardoor dat een soort van drijfzand wordt. En waardoor zo'n turbine als het ware in verdwijnt. En ja. op die manier ook uh, ja, hard in de bodem kan maar, gaan Kijk, de technieken zijn er, maar waarom gebeurt dat dan niet? Uh, ja, omdat er eigenlijk ook heel erg lang uh, te weinig aandacht was voor die ecologie. En dat is eigenlijk heel erg jammer. Uh, maar dat is wel gewoon zoals het is. En daarnaast zijn natuurlijk andere technieken, dat, daar komt ook een kostenplaatje mee. En uh, als dat dus um, ja, verantwoord moet worden vanuit bijvoorbeeld belastinggeld, ja, ja. dan ga je toch ook weer andere discussies krijgen. Dus daarom, en dat zien dan we. Dan wordt het een deze... politiek besluit, ja. Ja, en no. we zien dus ook wat de energiesector zelf zegt, de windenergiesector. Van nou ja, weet je, zij willen op zich echt wel een hogere eisen voldoen. Maar dan moet dat wel gelden voor alle andere, voor de ja. concurrenten ook. Want het is heel moeilijk om zelf te zeggen, nou wij gaan veel meer geld stoppen in ecologie. Uh, als je, daardoor dus, ja, je, je hebt gewoon wel te maken met een businessmodel, et cetera. Dus daarom ook dat we heel erg met de, met de overheid hierin samenwerken, zodat zij hogere eisen kunnen gaan stellen. En op die manier kun je dus innovatie bevorderen. Al die windmolenparken zijn natuurlijk allemaal aanbestedingen. Dus de overheid is natuurlijk nog steeds in charge. Die moet natuurlijk gewoon zeggen, oké, okay, u gaat het bouwen. Nou, dan moet je een heel aanbestedingsplan van maken. En dan moet er misschien een wat uitgebreidere of een veel uitgebreidere milieuparagraaf in. Gebruik de juiste technieken en denk hier en, en daar aan. Ja, ja, dat klopt. En ook daar zijn we dus mee bezig. En uh, je ziet dus al in de laatste tender, dat was dan zeg maar voor de voor Hollandse West. Dat ligt ja. verder op zee. Nou, dan zul je zal de omgeving op de aan de kust zal daar weinig van merken, uh, zou ik denken, want dat ligt gewoon echt verder op zee. Ja. Um, maar daar zie je dus dat er inderdaad heel hard gewerkt is aan het, uh, aan het ecologiepunt. Dat was het con competitieve element in die tender bijvoorbeeld, in die aanbesteding. Okay. En uh, nu gaat er weer een nieuwe aanbesteding kopen, komen. En daar is de overheid dus ook echt met de stakeholders en ook dus met de natuur-NGO's over in gesprek hoe ze het nog beter kunnen gaan instellen. Want we hebben het hier niet alleen uiteindelijk over het Nederlands deel van de Noordzee. Yeah. Al onze buurlanden doen precies hetzelfde. Yeah. Dus het is ook het opstapelende effect van... Is het is uiteindelijk ook Europees het is, ja. natuurlijk. Ja. Het moet, eigenlijk moet het zeg maar, nog veel verder, niet alleen binnen Nederland... maar het moet gewoon internationaal, het minimaal Noordzee breed... zou je hier gewoon hogere richtlijnen moeten gaan stellen. En ja. dat is waar wij ons heel hard voor inzetten. Nou, na, na, na deze uh, uh, mooie uiteenzetting en uh, goede punten. En uh, ook heel blij dat je op zo'n constructieve manier uh, met iedereen aan tafel zit. Uh, wat we komen bijna bij het laatste onderwerp. Er is ook nog een Boscalis Beach Cleanup Tour. Ja. Ja, en ja. daar gaan weer duizenden kilo's. Dat is dan aan het land. Nog? Ja, dat is ja. aan het land. Ja. Boscalis doet het misschien ook windmolens bouwen in zee. Maar uh, de Cleanup Tour is op het land. Ja, inderdaad, ja. Dat doen wij ieder jaar, van ja. 10 tot en met 15 augustus. Een hele grote, echt een grote ja... Um, opruimactie van Stichting de Noordzee, waarin we in het zuiden van de Nederlandse kust beginnen en uh, ook helemaal het noorden bij de Wadden. En nou, dan gaan we twee weken lang lopen. We hebben etappes. En uiteindelijk komen we dan op 15 augustus aan in Zandvoort. Dus de noordkant en de de, de zuidetappen. Je moet we, we en, elkaar in Zandvoort. Uh, ja, dan gaan we dus uh, tellen hoeveel afval we in twee weken tijd wel niet hebben opgehaald. Oké, okay. okay. en, dan, en dan ruimen jullie het Zandvoortstrand ook nog even op? En dan gaan we ook meteen nog even het strand op. Ja, ja, dan komen, komen jullie eigenlijk op precies het goede moment. Want er zijn natuurlijk hele mooie dagen uh, achter ons dan. <laughs> Het was ah. wel heel warm, maar dat was zeker ook wel heel leuk. Ah, ja. uh, maar we hebben dus ook binnen die beach, de Boscanus Beach Cleanup Tour... hebben we dus ook uh, besteedde specifieke aandacht ook aan de sigaretten, aan de peuken. Aha. Die vinden we gewoon echt heel erg veel op het strand. Ja. En uh, ze zijn gewoon ontzettend schadelijk. schadelijk het is ook gewoon niet lekker om ertussen te zitten... maar het is gewoon schadelijk voor het, uh, voor het leven. En uh, de diertjes, de vogels, et cetera... Dus daar willen we wel echt specifieke aandacht aan besteden, dat mensen be beginnen te beseffen dat je die, ook die peuken niet zomaar op het strand gooit of uitdrukt in het zand, ja. maar gewoon netjes in de prullenbak gooit. Maar dan denken de mensen natuurlijk, ja, uh, dat is natuurlijk altijd lastiger. Je vindt er een asbakje op het strand, uh, dan moet je een paar honderd ja. meter lopen naar een prullenbak en denk je, ach dat kleine papiertje wat ik hier nog over heb van die sigaret, dat gooi ik maar in het zand. Wat is er zo schadelijk kan die peuk dan? Nou, um, nou, ten eerste bestaat één zo'n peuk al voor 95% uit plastic en daarnaast zitten er ook gewoon allerlei giftige stoffen in. Ja. En um, nou, dat op zichzelf is al niet lekker, je zou zelf ook zo'n peuk niet willen opeten, maar in vogels zit dat ja. aan voor voedsel. Ja. En uh, die denkt dus, nou dat ga ik opeten En ik dan zo'n vieze peuk in zijn maagje zitten. Nou, dat is natuurlijk al niet leuk, maar daarnaast is er een nieuw uh, wetenschappelijk onderzoek dit jaar uitgekomen. En dat heeft laten zien dat één peuk maar liefst duizend liter water kan vervuilen. Dat is ongelooflijk. Ja, ja. ja, want, want inderdaad, uh, de, de, de, wat ik net noemde, drukke stranddagen, dat is ook, uh, staat ook gelijk aan een enorme hoeveelheid afval. Uh, alleen strandtenten halen voor hun eigen stukje al veel zakken weg, uh, uh, weet ik van een aantal uh, strandtenten. Uh, komt het dan ook snel in zee terecht? Want dat is natuurlijk het risico waar jullie is, uh, dan ook weer zorgen over maken. Ja, inderdaad. Nou ja, goed. Ten eerste heb je natuurlijk ook de rivieren die natuurlijk veel van hun water en hun afval in zee lozen. Dat is gewoon het natuurlijke proces. Dus al via, uh, via de binnenrivieren komt, komen er veel peuken aan in de zee. En die spoelen vervolgens aan op het strand. Maar je hebt ook gewoon op een vloedwerking, je hebt ook gewoon wind. Dus die zorgen er ook voor dat die peuken inderdaad weer in het, uh, in het water terechtkomen. En dan zie je bijvoorbeeld dat dat een negatief effect heeft op bijvoorbeeld de ontwikkeling van mossels. En dan worden die mossels weer niet zo groter. En mossels die eten we. En uh, nou, naast dat die mossels daardoor dus geen ge ge ge ge ge ja, effect hebben op die mossels, krijg je dus kleinere mossels en dat is ook niet leuk als je die wilt verkopen. Ja, nou, dit is, uh, en, en mossels die zijn, staan bekend als uh, schelpdieren, als een soort filters van de zee. Hè? Die, die uh, ja. alle afvalstoffen komen ook met name juist in de eerste in, uh, in de schelpdieren terecht. Uh, ja, die schelpdieren die staan inderdaad, zeg maar laag uh, in de hiërarchie. Ja. en die filteren inderdaad ook dat water en, uh, maar ze hebben bijvoorbeeld ook een lage CO2 uh, voetafdruk dus dat is eigenlijk heel erg goed dus eigenlijk zouden we veel meer van mossels en oesters moeten eten en we zijn ook heel hard bezig om uh, bijvoorbeeld oesters weer terug te, zeg maar, te herintroduceren op het Nederlands deel van de Noord, gedeelte daar kwamen ze daar dus ook vroeger heel veel voor Aha. en uh, zij zorgen dus ja. ook weer voor een, een betere bodem een, een ja, structuur op de bodem waar dan weer andere diertjes kunnen Leven. Nou. Dus op die manier kun je ook weer de biodiversiteit bevorderen. En dat zijn hele mooie kansen. En dat zijn kansen die je bijvoorbeeld in een windpark heel mooi kunt toepassen. Nou, ik vind het fantastisch. Ik hoop ik, ik, ik, ik, niet, dat scheelt al. Ik ga vanmiddag een paar oesters halen en dan heb ik mijn bijdrage weer geleverd. <lacht> in ieder geval voor vandaag. Nou, geniet ervan, zou ik zeggen. Dat ga ik zeker doen. Ik vind het een heel mooi rondgesprek dit. Net zoals het ecosysteem in zijn optimale vorm zou moeten werken. Tof. Ja, nou ja. geweldig. Dank je wel voor, uh, ja, voor het gesprek. Heel goed. En uh, tot ziens. En uh, nog succes met de Beach Cleanup. En uh, ja, hopelijk een uh, spettende ontvangst in Zandvoort komende maandag. Dank je wel. Dat zal zeker leuk zijn. Okay. Dank je wel. Fijne weekend. Dag.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 Sometimes The part of history En Jelmer, ik uh, blijf maar aan jou vragen, wat was de muziekkeuze voor dit uur? De muziekkeuze als tweede nummer was Glimpse of As van uh, Joji. Dat is eigenlijk een hit, maar uh, dit mogen we eigenlijk niet draaien. Hits, maar ik vond hem wel mooi. En een beetje rustig, toepasselijk, Glimpse of As. Dat zegt iets over ja, ons. Oké, okay, dankjewel. Nou, en we mogen natuurlijk er gewoon alles, want we hebben redactionele vrijheid. Dus uh, we kijken <laughs> ons niet zo heel veel van alle andere dingen aan. Uh, aan tafel zit inmiddels uh, Marcel Busker. Uh, Marcel, die komt uh, uh, in zijn rol van Koninklijk Horica Nederland uh, hier aan tafel. En die gaat ons dus vertellen over het tekort in, in de Horica-personeel en hoe we dat kunnen oplossen. Nou ja, dat wist ik hier niet. Dat is oh. wel ergens anders, denk nee, ja, ik. Jij... We hebben wel een, inderdaad een hulpmiddel om in ieder geval onze collega's uh, in het dorp op het strand uh, makkelijker om mensen te werven. Zeg maar. Dus als Horica Nederland hebben we een. Uh, een website gelanceerd waar de vacatures staan. Okay. En ook voor degenen die in de horeca in Zandvoort willen werken... kunnen daar heel makkelijk hun, uh, hun weg vinden. Dus, uh... En ben jij er niet ook gewoon in te huren als uh, interim? Uh... Okay, ja, maar dan ga ik reclame maken voor <laughs> mezelf op de radio. Ik weet niet of dat het... Oh, dat staan. mag ook hoor. Dit mag niet, dus... Uh... <laughs> nee, maar uh, er zijn inderdaad... Uh, we hebben een website werk in de Zandvoortse En daar zijn er onder andere een aantal uh, horeca-ondernemers die zich daar al uh, de weg naartoe gevonden hebben... En als je daar als uh, ja, uh, student of iemand bent die gewoon nog een baan zoekt in de Zandvoortse horeca, Nou, dan kun je heel makkelijk uh, shiften van: wat wil je? Wil je in een dorp? Wil je op het strand werken? Wil je in een café? Wil je in een restaurant of in een strandpavillon? Ja. En dan kun je zo eigenlijk, ja. kom je dan uit bij degene die de, de, de vacatures openstaan. Ja, want hoe groot is het te tekort nu in Zandvoort? Ja, juist aan het durf ik niet te zeggen. Maar het is natuurlijk ook een beetje. Ja, we zijn natuurlijk. Eens, grote lijnen zijn we natuurlijk een seizoensdorp, uh, om het zo te zeggen. Ja. Hoewel het seizoen natuurlijk steeds langer wordt, want uh, ja. we beginnen eerder en we eindigen later. Ja. En ook in de winterperiode zie je gewoon echt wel een stijging van uh, gasten, gasten uit Duitsland die natuurlijk blijven komen in de weekenden. Maar ik denk dat ja, na de coronaperiode, het is niet alleen de horeca in Zandvoort, het is natuurlijk... iedereen. Elke ondernemer zit bijna momenteel ja. met zijn handen in het haar om... Uh, om ze werk te kunnen laten verrichten. Ja, en dan krijgen we straks gewoon naar teststraten weer opengaan... en dan uh, gaan we nog meer mensen... Dan uh, gaan heel wat mensen weer uh, ja. uh, een baan vinden, om het zo te zeggen. Dus ja. dat zal ook wel weer uh, van de horeca en van andere diensten... en ja, bedrijven de mensen weg gaan uh, zuigen. Maar nou is er een nieuwe site. Uh, en het is leuk als bedrijven daar een baan op kunnen zetten. Maar ja, dan moet ik wel weten dat die er is. Als ik zo'n maandje zoek. Dat is ook zeker de kunst. Om daar, uh, en dus we, we zijn op onze Facebookpagina. Wordt die ook uh, gedeeld. En we proberen hem uh, natuurlijk zoveel mogelijk uh, kenbaar te maken. En dat het er is. En het is maar een hulpmiddel. Ik bedoel, wij zijn natuurlijk ook niet... Uh, bij middelen om te zeggen: van we gaan even een blik open trekken en we gaan even wat bussen vol ja. hier naartoe halen om mensen aan het werk te zetten. Maar je probeert in ieder geval wel om voor, je, voor de leden van ons om, uh, om het iets makkelijker te, misschien te maken. Ja. En met z'n allen proberen we er wat aan te doen. om het te, Ja, uiteindelijk willen we natuurlijk. Uh, toch een lekker kaart op het terras. Eh, eh, <laughs> of, nou, uh... Ik heb net uh, geadviseerd gekregen dat ik uh, mosselen en oesters moest gaan eten. Uh, om de Noordzee te ondersteunen. Dus een mossel en een biertje, dat gaat ja, goed. En, oesters en een wijntje, dat gaat ook helemaal prima. Ja, dan en dan, dan hebben we alle over <laughs> Precies, en dan <een> kok die het <laughs> ook gewoon markt, en, ja. en dan alles bij elkaar. Ja, het is gewoon echt een probleem. Maar het, nogmaals, het is niet natuurlijk alleen in Zandvoort... Want ja, je kan geen uh, krant openslaan, je kan geen uh, nieuws aanzetten. Of het, het is gewoon een probleem. En waar iedereen gebleven is. Ik denk dat dat wel te maken heeft ook met de, met de coronaperiode die we gehad hebben. Dat mensen toch wel wat bewuster geworden zijn. En in plaats van vijf dagen, misschien vier dagen zijn gaan werken. En dat iedereen toch wel een beetje door de coronaperiode... Zeker de mensen uit de horeca ook. ja zijn er een hoop uitgevloeid natuurlijk op een gegeven moment. Omdat ja, open, dicht, open, dicht. Uh, ja. Niet weten wat we wel en niet mochten doen. Dus... Ja, en als je toch je, je inkomsten moet hebben. En natuurlijk werden we gesteund als horecaondernemers door de overheid. Godzijdank, want anders was het natuurlijk helemaal uh, Zandvoort uh, ja. een kaalslag geworden, om het zo te zeggen. En, en ook de gemeente heeft ons uh, op alle mogelijke manieren gesteund. Maar ja, uiteindelijk als die mensen een andere baan gaan vinden en zoeken, ja, dan wordt het best wel moeilijk om in ieder geval weer je, je volle krachten... Uh, en dan zeker met deze temperaturen, Ja, ja. Nou weet ik, werk ik zelf in het uh, mbo. Uh, en heel veel van mijn studenten, die heb ik wel gemerkt... die hebben baantjes gevonden in uh, bezorgdiensten. Um, en als ik gewoon eens gewoon kijk, ik woon in Stamford in het centrum... dan hebben we toch ook een aantal uh, restaurants... die eigenlijk bijna alleen maar van bezorg leven. En daar staat een ongelooflijk aantal fietsbommetjes en scooters voor de deur. En dan denk ik, ja, dat zijn vijftien albers. Ja. ja, maar zo is ja. het ook. En, maar dan heb, je, <coughs> dan heb je het alleen nog maar over de bezorgdienst qua eten. Dus dat is ja. onze eigen brand, zeg maar. Mag ga eens kijken, zo'n picknick uh, die in de rondte rijdt. En een Albert Heijn, die, die dus ook allemaal veel meer zijn gaan bezorgen. Het zijn allemaal mensen die die handjes leveren. Ja. En die moeten ook ergens vandaan komen dus, en ja, De horeca blijft natuurlijk ook altijd een beetje een moeilijke branche. Uh, financieel gezien, uh, ik las van de week een stuk in de Telegraaf dat het onze eigen schuld is. Omdat we de mensen niet genoeg betalen. Maar ja, uiteindelijk, we kunnen wel meer gaan betalen. Maar er is maar één die het werkelijk gaat betalen. En dat is de consument. Oftewel je gast op het terras of in het restaurant of op het strandpafillon. En we willen toch een betaalbaar biertje houden ook. En dat was altijd wel acceptabel. De salarissen lagen prima. Maar ja, als je dan een GGD hebt die je met 17,5 euro per uur gaat strooien. En in zondag toeslagen voor een dubbele prijzen. Dan wordt het voor ons natuurlijk een hele moeilijke ding om daar tegenop te ja. gaan staan. Om het ook betaalbaar te houden. Want dat, dat is uiteindelijk wat we allemaal willen. Ik bedoel, je kan wel een zaak hebben staan met uh, 20 man personeel... maar als je een biertje een tientje gaat kosten... dan uh, kan je wel twintig ja. man hebben, maar je verkoopt ja. geen biertje meer. Dus dat schiet ook niet op. Dus, dat is ook wel dus zo, daarin, ja. daarin is het nu natuurlijk ook voor de ondernemers. Want we, worden hier natuurlijk, we zijn eerst geconfronteerd met de, met de corona maatregelen natuurlijk. Met het open en dicht gaan. En nu heb je gewoon een hele andere situatie... dat je gewoon een klap op de arbeidsmarkt hebt. Dus het is voor een horecaondernemer... Uh, zijn het gewoon hele moeilijke tijden. Ja, en zeker als je dan in een dorp zit... waar we afhankelijk zijn van het toerisme. Het mooie weer natuurlijk wel heel belangrijk is. En we hebben nu super mooi weer. En ja, dan wil je eigenlijk knallen. Maar ja, je moet het wel kunnen, want je wil ook je gasten tevreden houden. Ja, en hoe krijgen ja. we straks de formule 1 nog voor de deur? Dan wordt het helemaal ja. een drukte. Ja, ja kijk er wel naar uit inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. ja, dan begrijp ik dat jij daar heel bijzonder daar uitkijkt, nou, ja. Over De ik al is een uitdaging. Dat het ook... wordt zeker een uitdaging. Ja. En natuurlijk, dan kan je natuurlijk op familie en vrienden... en uh, andere collega's weer terugvallen... En dat zo hebben wij dat ook vorig jaar gedaan door uh, wat oud collega's uh, van uh, ja door het hele land zitten die ondertussen. Ja. En, nou, die zijn allemaal een weekendje naar Zandvoort gekomen. Die hebben we allemaal een prachtige tijd gehad. En op die manier moet je het gewoon gaan doen. Want ja, je kan er niet ook speciaal mensen voor aantrekken. Want ja, het is in september, dus het seizoen loopt dan ook weer ten einde. Dus, uh, maar het is wel een uitdaging inderdaad om de zaak te runnen. Op een goede manier en er uh, iets moois van te maken. Ja, ja dat wordt toch een heel spannende tijd. Uh, nog even de website voor de mensen die uh, hun kinderen, kleinkinderen of misschien zelf nog een keer een dagje in de week willen gaan werken Werken in de Zandvoortse Horika.nl. Nou, heel makkelijk. Makkelijker kan het niet. Ja, nou dan hopen we dat uh, Radio Haarlem en Bloemendaal en Heemstede... Ja, dit is in ieder geval uh, al één een, uh, een, uh, ja. radiozender waar we het uh, hebben uh, kunnen verspreiden. Ja, dus daar zijn we heel dankbaar voor. En op Facebook zijn jullie dus ook te vinden. Wij zijn naar Horeca Nederland, uh, afdeling ja, Zandvoort. Precies, ja. ja, KH1 Zandvoort staan we met Facebook. Ja, en daar is dan ook de website uh, ja. op uh, te vinden. Zeker. Ja, want daar gebeurt tegenwoordig alles op. Dus. Facebook is ja. er tegenwoordig uh, <laughs> zonder Facebook. O ook, ook de politiek hoorde van Joop Berends de vorige uur. Dus, uh, ja, alles, dat is waar. Alles gaat erin rond. Ik denk alleen, dat je, uh, als je mijn studenten zoekt, dan moet je niet op Facebook zijn. Dat is, uh, dat is grootste, nou de grootste daling van het aantal jongeren op Facebook in, uh, in de tijden. En er waren er al niet zoveel meer. Dus ik hoop dat jullie ook op Instagram uh, met... Uh, Gaan we er zeker nu ook achter. Uh, kijk. Zie. Nou, Zo kun je ook, je ook begrepen... nog jonge mensen vinden. Ja ja, nou, ik, zoek geen, ik zoek geen baantje meer, hoor. Je kijkt me zo aan, maar. Nee, je, wat heb je te doen? Ja, je, om uh, twaalf uur. Ben je de klaar. is dat ook bekend als bijbaantjes vaak, hè? Dus, ja, ik heb het begin dit seizoen gevonden op het strand, dus dat is uh, ah, hartstikke leuk. oké, okay. maar ja, je werkt je bent niet meer bij de volmar, dus nou, nee, ik, nee ik, nou ja, daar ben ik ook weggegaan. nu kom ik elke keer, zie ik elke keer dezelfde mensen, want die hebben ook maar echt drie mensen rondlopen op een avond, zaterdag. Ja. nou ja, goed. Dat is, uh, en we hebben natuurlijk ook de Albert Heijn en de Jumbo. Zodat we geen. En we, hebben dan, oh, we hebben uh, helemaal nee. geen Jumbo. We in hebben wel Dekamarkt. Ja, Dekamarkt. Ja, ja, ja, we hebben een en van de Broek. Oh ja, ja, ja. ja. Maar ja. geen Aldi. Geen Aldi. <laughs> <Geen Nee>. Aldi. <laughs> Oké, okay, we hebben deze wedstrijd allemaal gehad. Uh, ik snap het. Het is een heel erg groot probleem. Het is natuurlijk mijn, uh, mijn vakgebied HR, Dus ik, uh, ik, overal is het een tekort aan mensen. Overal. Het is oh, elke bron een, een heel groot probleem. Um, maar je merkt toch wel dat je, als je er op een creatieve manier mee omgaat, dat je dan toch vaak nog wel aan. Een deel van je personeelsbehoefte kan komen. Ja, nou, toevallig sprak ik van de week een, een, een ja, collega dan in Castricum en die was juist tijdens de coronaperiode dat eigenlijk zo'n hoop mensen gingen afvloeien, is hij juist gaan flyeren van kom bij ons werken. Wel een groot risico wat hij nam, want in april is hij daarmee begonnen en de eerste kwamen ook in april al bij hem werken en een open dag georganiseerd. Dus dat is ook natuurlijk leuk. Ja. Dan kom gewoon een keertje kijken en wat is het werk in de horeca? Is het inderdaad beter voor geschikt? Want ik bedoel. Ja, het, het lijkt wel makkelijk om met niemand die anders loopt, maar er komt iets meer. Ja, bij maar goed, het, het, het, het begin is er. Certificeren is ook al heel leuk. Ja. Als je mensen zegt van, nou, jullie krijgt een maand om een stukje te leren, dan krijg je, dan je nou, een diploma, eerste ober of uh, barista en andere dingen. Dat, ja. dat zijn allemaal dingen die helpen. Dankjewel Marcel, en uh, daar dus zal ik er vast blij mee zijn. Zeker. Oh, moeten we nu. Ja, uh, yeah, oké, okay. dat is een abrupt einde. Nou, dan uh, gaan we luisteren naar I'm Gonna Be 500 Miles: The Proclaimers.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 I know I'm gonna be, I'm gonna, I'm gonna be, be the man who's giving to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more Just to be the man who walked a thousand miles and down at your door. But I'm watching, Yes, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man.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 Het ging over flink wat lopen, dit lied uh, jammer. We dan bij de horeca, maar ook flink was het afgerend wordt. Uh... Ja, leuk uitgezocht. Hè? Ja, absoluut. Ja. Complimenten weer. Uh, aan de telefoon uh, gaan we met iemand praten. Ja, heel erg spannend. En dat gaat allemaal over vis. Kees Koper... Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Kees. Wat fijn dat je in de uitzending bent. Ja. Uh, ja, en ik hoor nu dat in mei, of ik, ik hoor nu, ik lees hier dat in, in mei de zilvermeel Zandvoort Vishuis, met een uh, Griekse ei op het einde uh, bij de tweede spoorboom is geopend. Ja, dat klopt. Ja. En daar leg je met jouw partner ziel en zaligheid in. Uh, ja, in principe wel. Uh, zij helpt nu af en toe even nog eventjes bij. En het is de planning dat zij zometeen fulltime echt uh, erbij in gaat springen. Yeah. Ja. Nou, vertel eens, uh, uh, hoe dat is precies gekomen en uh, wat doen jullie daar precies? Even kijken, nou ja, hoe het gekomen is. Uh, ja, lang verhaal. De vorige eigenaar Willem en Arlette, die, uh, die kennen wij heel goed. Ja. En uh, wij wonen daarnaast op de hoek. Uh, dus ja, daarvan kennen wij ze. Zij hebben altijd al een snackbar, hebben zij hier gehad, al ja. jarenlang. Mm -hmm. En op vrijdag, ja, natuurlijk wel zo'n een pilsje na het werk. En uh, we zondag een frietje halen. En uh, nou ja, de beste man werd uh, helaas uh, ziek. Uh, terminale rotziekte. En toen zei hij voor de grap een keer van, nou Kees, okay, ze is niks voor jou. Een keer, uh, misschien kan je hier een keer een kippelingetje gaan bakken. Nou ja, aangezien ik uh, ja, toen de tijd best wel druk met mijn eigen visboot was en geen tijd had, had ik er eigenlijk geen oren naar. En uh, ja, zodoende op een gegeven moment, uh, de beste man is overleden inmiddels. En uh, uh, zijn dochter en uh, schoonzoon, die zouden op een gegeven moment uh, ja, toch wel de tent over gaan nemen en naar een bloemenzaak in gaan, uh, ja. gaan beginnen. Ja. dat red ik me ook ja. nog, ja. Ja, en uh, nou ja, dus de, de verbouwing werd een beetje, is een beetje begonnen toen de tijd. En uh, toen sloeg de corona erin en toen kwam de klok erin eigenlijk. En thuis hadden ze ook nog verbouwing en alles. Dus het ging allemaal een beetje op zijn beloop en dat pandje, ja, dat stond maar leeg en leeg en leeg en dat verpauperde maar. En uh, ja, aanzienlijk ik dus elke dag uh, heen en weer rijden, langs het pand uh, naar mijn werk toe. En ik zag het maar verpauperen en verpauperen. En op een gegeven moment, uh, ja, een beste vriend van mij in de Muiden heeft ook een viszaak geopend. Een beetje ja, dezelfde tijd. En uh, nou, als erg de concurrentie hoog is, dan is het natuurlijk wel in de Muiden. Ja. En hij is eigenlijk een beetje de tricker geweest, want hij kreeg het uh, best wel druk met zijn zaak. En hij is een beetje de tricker geweest dat ik dacht: hé, hey, wacht even, wat hij kan, dat zou ik misschien ook wel kunnen hier. En, en dat en dan... is aardig gelukt als we nu uh, uh, daar langs ja, rijden. Ja, best wel. <laughs> best wel goed. Nou, en op een gegeven moment, uh, ja, toen kwam ik dus thuis en toen heb ik dat gezegd, uh, voorgesteld aan mijn vrouw. Ik zat nou, schat, zus en zo. En op uh, eerste instantie ja, had zij daar geen oren naar, het compleet niet. En eigenlijk duurde dat niet lang. En uh, toen zijn we gaan brainstormen. En toen hebben we een afspraak gemaakt. En toen is het balletje gaan rollen. Ja. Ja, zo is het eigenlijk uh, een beetje ontstaan. En. Uh, en uh, loopt het goed? Ja, we mogen absoluut niet klagen. Ja, het is, uh, het is uh, erg druk. Ja dat, uh, ja, dat kan je wel stellen. Dus uh, nee, het gaat erg goed. Erg goed. Ja. Het is alleen, ja, het is uh, flinke aanpoten. We komen allebei niet uit de horeca. En uh, ja, dat zeg ik heel eerlijk, ja, toch al een beetje in vergist. Want ik dacht, van nou leuk, visje bakken, heel leuk. Maar alles wat er omheen komt, kijken, het is gewoon ja, het is gewoon een fulltime full, full job is het. En uh, wel erg leuk, wel erg leuk. En nu eindelijk de gewenning, uh, kijk, drie maanden open te zijn. Uh, nu eindelijk de gewenning. Ja. En ja, de rode lijn zit erin. En uh, ja, het wordt eigenlijk steeds leuker en leuker, om het zo maar te zeggen. Ja, zelf fietsen ik er ook uh, dagelijks langs. Ik was in jullie eerste week volgens mij ook even langsgekomen. Het ziet er ook hartstikke leuk uit. Maar wat ik nou altijd me afvraag, wat voor mensen komen langs jullie, zeg maar? Dat, uh, want het is, is, is een unieke plek natuurlijk. Ja, nou het is eigenlijk uh, iedereen hier in de omstreken, de hele buurt, uh, die sowieso. Uh, nou, de nieuwbouw in Noord, uh, die, die twee grote plekken achter in Noord. Ja, die mensen die fietsen natuurlijk ook elke dag langs en wandelen elke dag langs, nou, die zien we ook steeds meer en meer. Uh, we zien nu ook een heel langzame stijgende lijn met het toerisme, Duitsers en uh, en we hebben zelfs vaste klanten uit Amsterdam en Haarlem. Dus ja, dat is ook allemaal een beetje een, een stijgende lijn wat erg leuk is, ja. Ja, en erg lekker uh, blijkbaar. Sorry? En erg lekker blijkbaar. Nee. Je bakt ze goed inderdaad. Ja. Ja, nou ja, kijk, als je kwaliteit, de kwaliteit is gewoon hoog. En uh, kerstverse producten, ik rij op woensdagochtend en vrijdagochtend elke dag naar de visafslag. En daar haal ik zelf uh, mijn vis op. En uh, ja, het is gewoon kerstvers. En als je product goed is, ja, dan, ja, dan kan succes niet uitblijven. Nou, dat is best wel knap, want uh, een visrestaurant, dat is uh, um, heel bijzonder. Stamford heeft maar één visrestaurant verder nog. Ja, in principe wel, ja. Ja. Ja. ja. En dat was ook een beetje dat, ja, de opzet, van ja, want we hoorden inderdaad iedereen om ons heen van... ...ja, je, je kan ook eigenlijk uh, bijna nergens echt, een, echt een, ook een vers visje halen, want dat doen we ja. daarnaast ook. Dat noemen wij dus natte vis. Dus we hebben ook een vitrine met uh, ja, uh, diverse uh, vissoorten hebben we liggen... ...en alle vissoorten die je maar wil hebben, uh, van kokkies tot, uh, nou ver, uh, noem het maar op... ...dat kunnen, uh, dat kunnen mensen bestellen en dat uh, kunnen ze ophalen bij ons en kopen. Nou, dat is fantastisch. Ja, en, en, en wat mij meteen opviel toen ik uh, daar de eerste keer langs kwam. Jullie hebben naast het uh, normale menu ook een heel uitgebreid vegan menu. Hebben jullie daar bewust voor gekozen? Ja, dat heeft mijn vrouw heeft daar heel bewust voor gekozen. Ja, want dat is toch ook wel een trend. Dat, ja. Uh, ja. En daar moet je in meegaan. En uh, ja mensen vinden dat uh, waarderen dat enorm. En dat, uh, ja, dat loopt ook eigenlijk best wel goed. Dus ja, dat, daar, daar ontkom je gewoon niet aan. Ja, en ik denk dat dat ook. Het uh, is toch wel fijn. Uh, als je dan eens met iemand aan het eten gaat. die uh, vegan is. Uh, of vegetarisch. Het hoeft niet eens per se vegan te zijn. dan kan je toch. Uh, uh, uh, zelf wel net lekker een visje eten. Ja, zeker. Nou, ja, dat was het op de opzet. Zeker wel. Ja. Ja, nou, heel erg goed. Complimenten daarvoor. De menukaart Dankjewel. ziet er indrukwekkend uit. Ik heb hem net eventjes op, op, op de site gezocht: De streepje zandvoortnl Ja. En daar uh, kun je ook de menukaart vinden. Want, want mensen kunnen dan ook uh, bestellen en ophalen, of uh, want dat is gewoon een vraag die nu nou, bij me komt. De, de eerste, de eerste mensen is, is is nog niet echt bestellen, want uh, mm -hmm. ja, we hebben daar gewoon compleet eigenlijk de capaciteit nog niet voor. Dus mm -hmm. ja, je moet het zo zien een beetje om uh, rond de vijf loopt eigenlijk de tent al vol, en als wij dus ja dat en daar staan daar 20 30 mensen te wachten, en dan heb je dan aan de andere kant ook nog een keer je telefonische bestellingen. Ja, dat, dat, dat redden wij op nee, dit moment. Nee, dus dus gewoon de lekker de zelf langskomen. Ja dat, ja, dat is ook het ja, en daar ook Vandaar ook het vishuis. Ja, het is af en toe hier gewoon net een praathuis, weet je. De hele buurt komt bij elkaar. En het is uh, <laughs> ja, af en toe gewoon net een, net, net een gezellige kippok Van, hé hey Jan, hoe is het? Tijd niet te zien. En, ja, dat is ontzettend leuk, weet je. Mensen die ook elkaar ook een tijd niet gezien hebben. En, uh, ja. En je zit hier lekker te klesbessen. En ook op het terras kunnen ze hier uh, lekker zitten. En uh, ja, erg, erg, erg leuk. Dus. Nou, als je een journalistiek bent, kom ik binnenkort een keer een gedaan koketje bij doen. Ja, hartstikke goed. Dat gaan we doen. Hartstikke ja. leuk. Ja. Dankjewel uh, voor het interview. En uh, ontzettend veel succes uh, samen met het uh, Vies Huis. Hartelijk bedankt jongens. Ja, nou jullie goede uitzending en uh, ik zie jullie wel een keer verschijnen. Doe Dankjewel. Ja. Oké, okay, ja. jongens zijn daar. Permanentje la de la noche in La Habana, Cuba. Onze okay. de la noche in San Salvador. El Salvador. Aviones me gustas tú me gusta viajar me gustas, tú. Remedio Chino e Infalible. Ja, dat hoort er allemaal bij. Manucho me gusta's toe. En wie hebben we aan de telefoon? Uh, ja, Ben Zonneveld. Goedemorgen. Goedemorgen jammer. Ja, welkom op ZFM. Uh, ken je het radiostation? Ja. Nee, grapje, het is een beetje flauw. <laughs> uh, hartstikke goed, je hebt nu druk in de weer met het uh, makreelrook in het centrum van Zandvoort. Uh, ziet het er goed uit? Ja, nou, we zijn vanmorgen natuurlijk om 8 uh, uur begonnen met opbouwen en, uh, en de tonnen klaarzetten. Ja. Iedereen uh, heeft zijn visjes gekregen. Er gaan iets van 200 uh, vissen in de verkoop straks. Maar daar heb ik het zo nog wel even over. Totaal 400 vissen die uh, uitgedeeld zijn. En om 10 uur uh, mocht er uh, begonnen worden met roken. En dat staat nu uh, flink aan. Ik heb begrepen dat uh, een, uh, degene die het rooster maakt voor dit programma... ook gezorgd heeft dat de, een van de presentatoren Roy Dongen is vandaag. Ja zodat hij uh, niet kan klagen om uh, tien uur als een open Nee, ook daarom. Begint. Want hij woont namelijk uh, aardig in de buurt hierzo, en hij heeft een uh, balkonnetje. <laughs> dus we zijn, hij heeft hij de ramen dicht, hoor. Ja, ik heb vanochtend het ramen dicht gedaan. Uh, ja. <laughs> nee, maar, uh, heel veel mensen vinden het leuk dat het hier gebeurt. En ja, zeker. Uh, mensen komen kijken. En om uh, zo rond een uur of twee... Zijn er zijn eigenlijk hele grote, uh, dikke makreel deze keer. Dus ze moeten wat langer roken. Dus het tijdschema wordt iets opgerekt naar uh, rond kwart over twee, twee uur kwart over twee. Dan worden de visjes ingeleverd. En uh, iedere uh, roker moet één vis inleveren voor de wedstrijd. En dan komt er de jury onder leiding van uh, burgemeester Mordenburg. En die gaat dat uh, jureren op zicht. En daarna gaan de jureren op, uh, op proef en zo. En dan uh, komt daar de winnaar uit. En dat is de winnaar van het open Zandvoort uh, Makreel roken. Nou, oh, dat is uh, een, een prachtige bokaal waarschijnlijk die de winnaar gaat krijgen. Is het een wisselbeker? Nee, het is meer een uh, fles uh, Hertog Jan. Oh, oké, okay. <laughs> <laughs> een fles Hertog Jan. Een de, van de sponsors die nu een paar dozen van dat spul hier zitten En die, uh, die mogen wij dan uitdelen aan, uh, aan iedereen. Dus het is gewoon uh, heel goed dat er hier toch wel bedrijven zijn die, uh, die meedoen. Ja, en is uh, uh, burgemeester David Bolenburg ook een. Makreel een Wat op het gebied van ja. makreel? Uh. Ja, hij komt zeker. Uh, uh, ook voor de makreel. De juryleden krijgen ook één makreel. He. Je moet de mensen goed verzorgen, anders komen ze niet meer terug. Ja, dat is waar, maar je moet natuurlijk ook wel uh, verstand hebben van makreel om een, een goede beoordeling te kunnen maken. Ja, nou, de wethouder Bluis die, uh, oh. die, die, die, die, oh, die ja. jureert al jaren en ja. als ja, bestandvoerder weet hij wel wat er aan de hand is. Uh, meneer Molenburg, die is uh, al uh, ruim door de opleiding heen. Die is door Anneke Koper uh, van, van, uh, van Arie Koper natuurlijk ja. uh, opgeleid uh, in de makreelen. En uh, Anneke zit ook in de jury. Oké, okay, nou, dat ontwacht. moet helemaal goed komen. Ja, dat komt helemaal goed. Nou, ja, degene die het is... de meeste verstand heeft, heeft meestal de doorslaggevende stem in, uh, in zo'n jury. Hè? Ja, en, en zoals zo vaak met, uh, met dit evenement op de tweede zaterdag van augustus. Jullie hebben het weer weer mee, hè? Het uh, is uh, dus een vaste datum altijd, de tweede uh, zaterdag uh, van augustus. En wij hebben hier wel één keer gestaan, uh, toen vreesden wij het ergste. Ja. Want we begonnen met, uh, met stormen en wind en regen. Ja. En om tien uur klaarden we het op. En we hebben het net zoals nu. Ja, nu is het wel erg warm. Maar gewoon lekker in het, uh, in het goede zicht uh, gezeten. Dus dat is prima. Nou, ja, dat heeft vast iets te maken met die rooksignalen. Ja, ja, ja. We het nog even over de verkoop. Want heel Santos ja. moet natuurlijk wel weten. dat ja, er hier uh, om twee uur, kwart over twee. Uh, gejureerd wordt. En daarna uh, gaan wij. Uh, Makrelen verkopen voor het goede doel. Ja. Uh, 1, 4 euro en 3 voor een tientje. Dus 3 voor een tientje is makkelijkste. Oké, okay. en uh, hoeveel uh, kan, uh, makrelen kan een persoon eten? Wat is een portie? Uh. Uh, nou, als je het een beetje kwaad maakt, uh, Roy, uh, bij een verse makreel eet je hem gewoon één keer op hoor. Nou, oh, een hele makreel per persoon. Ja. ja, dus voor een tientje ja. kun je met z'n drie eten. En, en over ja, dat, goe nou, dat goede doel, wie is de gelukkiger Ja, je gelukkig ja dus als je het zo bekijkt wel. Maar je kan hem wel keurig schoonmaken en, uh, en lekker koel liggen, want het is gerookt vlees. Dus dat hou je best wel een tijdje goed. Okay. En, en, en, en uh, over wie hebben we het uh, wat betreft het goede doel? Uh, daar zijn we nog niet helemaal uit, de ere hier achter mij. Uh, ik ga dus ook niks, niks verklappen. Okay. Uh, maar dat komt zeker goed. Elk jaar vinden we er een. Vorig jaar zijn we naar uh, Zorgzaam geweest. en uh, Er zijn natuurlijk zat grote en kleine uh, vrijwilligers in Zandvoort die uh, heel veel werk verzetten. Absoluut. Nou, dat gaat zeker goed komen. Dus de, de mensen kunnen nu nog even komen kijken uh, hoe uh, op traditionele wijze uh, makreel gerookt wordt. En kunnen het ja. gewoon zien. Uh, dat is natuurlijk ook gewoon leuk. Het zijn heel uh, aparte apparaten allemaal die daar staan. Ja. De ene uh, rookover ziet er totaal anders uit dan de andere. Het zijn indrukwekkende kasten. Ja, je ziet hier uh, heel verschillende. Er staat een bakfiets met, uh, met een hele grote rookover erop. Er is een aanhangmaatje wat omgebouwd is tot, uh, uh, tot rookding. Uh, Het is een soort... Uh, uh, een vuurtoren met een, met een windwijzertje erop. Er staat van alles. Kom lekker kijken, zou ik zeggen. Nou, dat is een goede oproep aan de luisteraars. Kom lekker kijken. En uh, kom ook gewoon om uh, twee uur kwart over twee uh, een makreel kopen. Niet alleen voor de smaak, yep. maar ook voor het goede doel. Is helemaal goed. Oké, okay, hartstikke goed. Veel succes uh, Ben vandaag. En, uh, Dankjewel. Uh, Fijne uitzending. Dankjewel. Okay. Doei. Dag. En uh, dan zijn we ook alweer vanzelf aan het einde gekomen van deze... Uitzending, Roy. Ja, en dat was een, een best wel spannende uitzending. Want hij begon natuurlijk met allerlei technische perikelen. Maar dat houdt altijd spannend, hè, op de lokale zending. Ja, dat is absoluut waar. Ja. Het is, en dat is ook het leuke van live radio. Anders kunnen we het allemaal gewoon opnemen. Dan gaat altijd alles goed. Maar het was een leuke uitzending met veel wisselende onderwerpen. Dank aan Hans Botman voor de redactie van deze uitzending. Ja. Zeker. En het was weer leuk samen te werken, jammer. Zullen we iedereen ja. gaan bedanken? Bedankt voor de samenwerking, Jooi Jongen, ja. voor de presentatie samen met mij. En ik heb weer met veel plezier ook de techniek uh, samengesteld. Uh, wat daarbij hoort, natuurlijk, de muziek. En zelf ben ik er weer ergens in september, want ik ga even lekker op vakantie. Kijk, geniet ervan. Met mooi muziekje gaan we deze uitzending zeker. uit. En we zien iedereen straks bij de Macreder ook. Oh, dat zeker. Of lekker aan het strand natuurlijk. Alles kan, want het is heerlijk weer. Seven Bridge Road, Jake Buck. Tot ziens, tot volgende week bij Goedemorgen Zandvoort.